Enkele Israëliërs die sinds een week werden vermist... zijn dood teruggevonden door het Israëlische leger. Dat gebeurde bij de invallen van gisteren in de Gazastrook, meldde Israëlische media. Het is onduidelijk of het gaat om Israëliërs die vorige week zaterdag door Hamas werden gegijzeld... of dat het gaat om mensen die direct bij de terreuraanval zijn omgekomen. Het Israëlische leger zegt ook enkele militanten te hebben gedood... die vanuit Libanon de grens met Israël probeerden over te steken... Aan de grens met Israël en Libanon zijn de spanningen ook toegenomen... en zijn er beschietingen tussen Hezbollah en Israël. Daarbij werd ook een groep internationale journalisten geraakt. Eén van die journalisten kwam om het leven, andere raakten gewond. Frankrijk zet 7000 militairen in na de aanslag op een docent gisteren. Hij werd doodgestoken op een school door een Checheens-Franse man. Volgens Frankrijk heeft de aanslag te maken met de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden... waardoor de spanning ook in Frankrijk is toegenomen... De 7000 militairen worden ingezet voor het bestrijden van terrorisme, maar wat ze precies gaan doen is niet duidelijk. Het weer, geregeld zon, vanuit het noordwesten meer bewolking wel met regen, in het noorden ook met hagel en onweer, tot uiteindelijk 13 tot 15 graden. Ook vanavond verspreidt over het land nog wat buien, maar ook af en toe wat opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Noem maar.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 Hij heeft uh, alle auto's waarin Jan Lammers heeft gereden, heeft hij nagemaakt. Zo. Dat is leuk. Daar ben je even bezig. Miniaturen. Ja, Hoeveel het, zijn dat er? Nou, ik, ik dacht iets van 400 zoveel, maar dat hoorden we allemaal. Machtig, ja, zeg. Ongelooflijk. En, en, en, en de meest rare wagens, de eerste was een... De eerste was een Simka. Een Simka heel goed. Een Simka duizend, ja. ja, Simca krachtig, 1000, ja. ja. Die nou ja, we allemaal. goed. In de tweede uur uh, praten we ook met een aantal mensen weer van Zoverd uh, van Art. Anna van de Veen en Aja van Kessel, die de film heeft gemaakt. Uh, ja. We praten met Willem Stroman over het Classic Concert. Wat, mm -hmm. uh, wat eraan komt. En uh, dat is morgen trouwens. En we uh, sluiten af met Gorge. een ja, Gorge. Een galant. Ja, ja, die is vaste klant. klant. Vaste klant. Uh, Fan de, van de, de, de, veld, de show. Uh, rond kwart voor elf. Dus uh, ja, iedereen moet gewoon blijven luisteren. Maar.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 Nee, nee, hij is niet nee, meer. Nee, nee daar nee, is hij nee. mee gestopt. En hij is eigenlijk vrijwel direct nadat hij is gestopt met, met, met, met de motor GB... Is hij overgestapt naar de auto's. Hij uh, vorig jaar bij Audi gereden. Oké. Okay. Uh, en is dit jaar overgestapt naar BMW. Maar is ja. hij daar su su succesvol in? Uh, ja, hij doet goed mee. Ja. Ja, hij, het is niet zo excellerend als uh, met, uh, in de, op de motorfietsen. Dat niet. Uh. Maar goed, hij is natuurlijk ook wat ouder inmiddels. Hij he, heeft drie jaar later, later ja. die, die overstap gemaakt. Dus het zal ongetwijfeld daarmee te maken hebben. Maar hij, uh, <coughs> hij doet zeker Mee en uh, strijdt ook af en toe wel mee om de overwinning. Want hij is ook uh, BMW-fabriekscoureur. Ja, ja, ja. Tenminste, uh, ja. ja, zo ja. zou dat ja, kunnen zijn. Hij zet. staat bij BMW onder contract. En ja. ik dacht dat hij zijn eerste race, dat was een 24-uurs uh, race in uh, Dubai, toen werd hij meteen derde. Ja, dus hij klopt. stond meteen op podium. Ja, dat was uh, begin vorig jaar, was dat met ja, Audi? op klopt. begin vorig jaar. Ja. Oh, dat was ja. met Audi toen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En, maar goed, dat betekent wel dat hij het toch wel een beetje kan sturen. Zeker, nee, absoluut. Het is absoluut geen uh, no-no. Geen maar nee, ja. uh, kijk, ja. uh, ik zie hem niet uh, negenvoudig wereldkampioen of Europees kampioen nou, worden in nee, deze klas Dat Want, niet. Dat uh, want niet. De, de GT World Challenge, die dus dit weekend bij ons rijdt, dat is de finale van het Europees kampioenschap voor GT's. Oh. Uh, ja. En die, uh, die vind, vindt dus plaats morgen. Ja, ja. Nou, dat is leuk. hartstikke leuk. Ja, die, die uh, Rossi om er nog heel even op door te gaan is uh, negenvoudig wereldkampioen. Hè? En niet alleen in de vijf 500, maar natuurlijk ook in de 125 en de 250. 199 plaatsen dat is onvoorstelbaar. Die ja. heeft uh, Max Verstappen nog niet Nee, Max gereden. zit nu net boven de 50, of rond de ja. 50, ja. volgens mij ja. qua overwinningen. En bij euh, Hamilton is, is record houden met 109 ja. of 105. Ja, nou iets, iets aan het begin van de 100. Ja, ja dan dus de 199, dat is echt wel ja. next uh, level. Zo. Ja, 10 keer op assen gewonnen. Ja. Rijdt met die nummer, dat nummer 46. En waarom doet, waarom doet hij dat? Dat is omdat zijn vader ook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 en een vieze wereldkampioen bent In toch eigenlijk wel De topklasse voor, voor, voor jong Kort, talent Ja, ja Dan mm -hmm. moet je op een gegeven moment die overstap maken ja. Naar het circuit Tuurlijk. En dan is Formule 4 is, is, is De eerste logische stap Ja ja het zal wel mooi zijn als in, in, in 2028 uh, uh, Max stopt en uh, René instapt. Ja, ja, dat zou leuk zijn. Want, <laughs> ja. uh, Wie weet. <laughs> ja. Nou ja, we hebben Charles de gehad. Die heeft natuurlijk ook vier jaar bij die academy gezeten. Ja, dus Absoluut. Ja, nee, zeker. En hij kan hij dan, ja. wordt dan uh, kon hij, kon hij nemen op zijn vader. Ja. Want die zou in 82 gaan rijden wellicht voor uh, Klopt, Ferrari. Die, weet die, je uh, Ja, weet je Jan? Jan, ja, ja. Ja. Oh, ja. ja. Maar hij brak zijn duim. Dat was heel vervelend ja, Want daar ging hij niet door. Klopt. Hij had... Want het was wel traag, omdat uh, Gilles van der Neuf was toen ja, vlucht in Zolder. Ja. En Jan uh, uh, was eigenlijk de beoogde opvo opvolger. Of uh, ja. de replacement voor de Neuf. Ja. Alleen hij brak toen inderdaad zijn vinger op zijn hand. Ja, zijn duimpel over ja, ja. Met iets onbenulligs. En daardoor ging hij het feestje door. door. Ja, joh, oh, he? Wat erg. Ja, dat het leven van toevalligheden aan elkaar, dat weet je ja. ook wel, Ger. Ja. En uh, ja, Hij had zomaar een, een, een, een mooie Ferrari-coureur kunnen ja. zijn. Nou ja, dat is het niet geworden. Het is wel leuk trouwens dit weekend. Is dat uh, zo Ricardo Patrese? als Amazon Vettel natuurlijk de twee oud ja, grote uh, uh, jongens ja. uh, die zijn dit weekend ook dus oh, ja? oh ja? dat we oh, beide well ook, uh, oh, de beide zoons ook meerijden. want de Grace die rijdt in de GT World Challenge mee en de zoon van Viti uh, die, die, uh, die rijdt in die Formule Regional oh wat leuk dus, uh, en die mannen zijn die natuurlijk die al mannen, die mannen zijn er, die ja, zijn er. Ja, ja ja maar die zijn vroeger hier ook geweest ja, ja, ja die, die hebben hier ook geweest ja ja bijzonder maar ja er zitten heel veel oud die die met hun zoon zeg maar weer een nieuw pad bewandelen nou ja dat is Jeroen Brekenmolen ook klopt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 En, uh, en Max. En Max is natuurlijk, ja, dat is uh, ja, dat is wel. Hartstikke leuk om te uh, zien, natuurlijk. Terug, terug naar af. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dat, is, en dat maakt het ook wel uniek. Hè? Ook denk ik voor, voor Jan. In de, in de fase waarin hij nu zit. Ja, uh, om daar over een paar jaar op terug te kijken. Precies. wat je gemaakt, We hebben en meegemaakt. Ja, ja natuurlijk. Ja. Oh, hè? Maakt niet uit hoe het gaat eindigen. Waar en waar het eindigt. Maar ja, dat je dat wel gedaan hebt. Ja, dat ja. is natuurlijk heel bijzonder. Maar ja, de kans dat je echt doorbreekt in de Formule 1. is natuurlijk niet zo heel heel groot. Nee, maar als je er niet voor gaat, dan gebeurt het zeker niet. Dat ben ik helemaal met je, je weet nooit, uh... het, is mij, het is mij nooit gelukt. Uh... Ik heb het ook nooit uh, beoogd. Be, be... nee, nee, mee... nee. Oh, nee, nee, nee, nee. Oh. Uh, ja, nee, oké. Okay, maar uh, deze races, dat is een van de laatste races van het seizoen? Uh, Ja, dit is wel ons grootste laatste internationale evenement van ja, ja. dit jaar. Ja. Uh, er zijn nog wat, wat, wat kleinere races. Volgende week nog de Noordzee Cup. Dat zijn wat Duitse series die bij ons rijden. Maar dat zijn eigenlijk amateurseries. Mm. We hebben nog een Juniors race begin november. En, en nog een, een endurance race met historische toerwagens En dan, dan gaan we wel echt even een paar maanden. Ja, maar dan je maar wat, ga, ga je dan, uh, is het voor jou dan ook afgelopen? Nou, uh, niet letterlijk. Maar wel. Ik hoop het ook niet Nee, maar dat je, dat je drie maanden uh, geen uh, nou, werk hebt? Nee, dan beginnen natuurlijk de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. zijn ja. nu al begonnen. Hè, dus we zijn nu volop bezig met onze planning. Uh, hè, want we moeten de kalender samenstellen. En niet alleen van de evenementen. Maar ook van de nou, dagelijkse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 hebben wij, hebben wij het wel heel druk met voor. ja, me ja, ja, ja. voorstellen? Ja, dat kon ik me voorstellen. Maar merk je daar in de planning, is dat lastig voor jullie? Nou ja, wel zeker. Nou ja, we missen natuurlijk gewoon zo'n zes, zeven weken uh, naar normale exploitatie midden in het hoogseizoen. Mm. Uh, en dat betekent dat uh, normaal klanten die we daar hadden, partijen die het circuit huren, ja, die moeten nu of daarvoor of daarna. Ja. Uh, dus je ziet wel dat aan de randen van het zoen dat het wat opgerekt wordt. Ja. Vroeger was het, ja. nou, eind oktober hield het wel op bij ons. Uh, en dan begon het in maart weer wat drukker te worden. En nu zie je dat het eigenlijk de hele maand november ook nog wat doorloopt. Ja. Uh, en dat het uh, eind februari ook al weer wat drukker begint te worden. Ja. Maar ja, dat is logisch. Omdat uh, ja, er is gewoon vraag naar... Is uh, Blekenmolen nou jullie belangrijkste uh, gebruiker van het screen? Nou, we uh... hebben een aantal, aantal grote klanten inderdaad. Ja. Uh, die, die veel dagen afnemen. En, men, en daar is raceplan van Blekemolen zeker ja, ook goed, één, ja. één van. Maar uh, ook bijvoorbeeld een GP Elite of uh, Renskonschool mm -hmm. Zandvoort. Dat zijn gewoon ook echt grote, serieus grote partijen die heel ja. veel dagen afnemen. Ja. Uh, nog een vraagje over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 24 en 25, 25 sowieso 25, nog. 25, okay. sowieso, en ja, en ja. wat eraan gaat komen, daar uh, is, uh, nou ja, België, staat nog uh, in de stress. België is ook tot 25, ja. zeker nu. Okay. Hè? Ja, en de kans dat het dan om en om zou gaan is niet uitgesloten, Ja, ik zou zeggen. Laat ik zo zeggen, dat hoor ik ook inderdaad. Ik ben zelf niet betrokken bij gesprekken die eerder Nou, jij hoort wel als een van de eerste van hoe het voelt in ik Dat wel, maar ik kan daar niks over zeggen. Nee, nee, oké. We hebben ook simpelweg, omdat het ook nog lang niet zover is. Niet zomaar even snel dat je dat aftikt met... Dat is duidelijk. Uh, voor weer een paar jaar. Dat, ja. uh, dat gaat even overheen. Ja, ja. Nou, volgend jaar hebben we dan weer een, op donderdag een bewonersdag. Dat weet je ook niet. Idee. Uh, Geen idee. <laughs> nah, Maar er waren een hoop mensen teleurgesteld. Uh, ja, ja, dat kan ook wel. Dat maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Het uh, gaat niet over reizen. Dus daar uh, zullen we uh, verder niet, niet op ingaan. Uh, dus ja, er komt een rustige tijd aan voor jou. Uh, is een rustige, uh, tijd. rustige tijd. Wat, wat, wat, wat doe je nou dit weekend verder uh, begeleiden? Dit weekend, uh, ja, nou ja, dit weekend hebben we nog best wel veel te doen. Kijk, het is natuurlijk best wel een, uh, een een grote organisatie hè. We, we hebben heel veel vrijwilligers ook natuurlijk langs de ja. baan uh, lopen, die uh, de, de, de de track marshals, maar ook inzet van medische personeel, takelwaas, kanaawaas. Dat moet er allemaal in goede banen geleid worden. Uh, we hebben wat wat wat wat, wat publiekshow-elementen op de baan, met een gridwalk en een pitwalk. Ja. Dus daar moet uh, uh, daar heb je wat aandacht voor nodig. Dus ja, nee, we vervelen ons niet. Nee, maar Ik zeg altijd maar zo, kijk, als het als de organisatie het goed voor elkaar doet, dan hebben wij het op bij ons. Op kantoor rustig. Dat is dan een goed teken. En waar ga je op vakantie? Ik ga eerst even lekker naar het Caribisch gebied. Kijk, dat doe je goed. Dat doe je goed. Helemaal goed. Daarmee alvast veel plezier en succes. Hartelijk bedankt dat je hier was. En dit weekend ook succes. Ja, dit weekend ook succes. En wanneer het allemaal weer gaat draaien, dan kom ik er nodig weer een keer uit. Dan kom ik graag weer langs. Hartstikke bedankt. We gaan een muziekje draaien. Oké. Dankjewel. Ja, niet meer. Morgen wordt fantastisch. Hij, hij, al en als een wacht, ben ik erbij. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan, aan mij. Aan. Je of je. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht.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 hun kunsten vertonen in... Ja, het is, uh, de het de is een heel kunst... Uh, ja, en voor ik het vergeet, want ik heb nog een, uh, een uh, geheim type, zoals we dat... Een is, geheim type? Zoals we dat in Duitsland <laughs> zeggen. Uh, die staat niet in het boekje. Nee, nou, die staat niet in het boekje, want iedereen kan het boekje krijgen. Want ja. er staan de kunstroutes een prachtig in. Prachtig boekje met allerlei en, uh, foto's en dingen. En, uh, foto's waar. en waar je moet zijn. Uh, uh, voor iemand die er uh, geen genoeg van kan krijgen. En die kan ook nog naar Huis in de Duinen. Juist. Met, uh, prachtige locatie uh, aan de Zoonvoortslaan. Daar zijn van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 Je veilig voor me We gaan nog een muziekje draaien. We gaan we praten met de man die honderden miniaturen van de auto's van Jan Jalammers heeft gemaakt. Juist. Heel leuk. Spanning en sensatie. Spanning en sensatie in goede We gaan nog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 Words of wisdom I gladly forgot. Cause mistakes I've been making for ages, but they don't. Give I'm Ja, we zijn uh, zover. Ja, zo'n leuk liedje uh, van Raccoon is dat, Raccoon, ja, Prachtig nummer, prachtig, prachtig nummer. Prachtig nummer, hele leuke band is ja. dat. Uit Zeeland zeker, komen, zeker. Ze, komen ze. Ja, en, is uh, een soort bluff. Ja, een soort bluff, bluff maar dan anders. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> uh, goed, bij ons zit uh, Paul Beiersbergen van Henegouwen. Uh, mooie naam trouwens. Ja, dat, dat, goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En uh, Paul is een van de, ik mag Paul zeggen, ja, neem he. ik aan. Een van de deelnemers aan de Stanford Art. En wel een heel speciale, uh, want hij maakt uh, autootjes van waarin Jan Lommers heeft gereden. Auto's. Auto's, Auto's. ja natuurlijk, <laughs> er zitten zelfs vrachtwagens bij, hè, want natuurlijk ja. de natuurlijk de Parijs is de zo gedaan. Ja. Uh, maakt hij na, of uh, maakt u zelf, of hoe, hoe zit het? even bouw. zeg maar. Ik zet even de microfoon wat dichter bij u.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 Ik maak een praatje met de monteurs, de sponsors, uh -huh. de eigenaren. Ik word oh. uitgenodigd door eigenaren om bij de, bij de werkplaats te komen kijken. Mm -hmm. dus er komt zoveel voor terug. Ja, wat leuk. Maar dan, ja, als ik dan ben ik klaar en dan ga ik naar huis, dan bestel ik een autootje. En, of een auto, nou zeg ik zelf: een autootje. is dat ja. allemaal te krijgen? Nee. Nee. nee, nee u dus moet, moet wel een heleboel dingen zelf doen. Ja, geef wat niet te krijgen is, is uh, dat, dat moet ik zelf verzinnen. Ja. En daar moet ik echt gemotiveerd voor worden. Ja. En dan gaat u naar huis? Waar, waar, naar huis, dan, waar, dan, waar, waar is dat? In? In uh, de Rijswijk. Oh, Rijswijk, Rijswijk. Oké, ja. En dan uh, bestel ik de auto. Ga ik, als die binnenin is, dan gaat hij uit elkaar. Wordt in de goede kleuren. Eerst met de primer goede kleuren. Soms moet er wat aan, uh, aan gekleid worden, noem ik dat. Uh -huh. Spoiler, andere spoiler. zo. Dan ga ik de stickers maken. Die dikkels uh, die moet je lakken als dus je moet de tijd om uh te -huh. drogen. Nou, zondag dan zijn die ga ik die uh, aanbrengen. En zondagavond is die, ik zeg maar, is die klaar en gaat die de vitrine Maar soms zijn het hele kleine autootjes, dus het is een soort ja. Maar die, die, die stickers maakt u die met een printer? Of, of? Nee, ik, ik maak foto's van de auto en dan ja? die, probeer ze zo recht mogelijk die stickers, dan bewerk ik ze in photoshop. Ja. Dan bewerk ik ze in Photoshop en dan print ik ze uit op, uh, op Word, daar verschaal ik ze, uit, uitknippen en passen. En als het past dan is het goed, dan gaat ze op een, een vuil. Dan print ik ze opnieuw uit. Dan moet ook weer lak gelakt worden en gedrogen. En, uh, uitknippen en oplakken. Maar in één autootje, dan kunnen we een paar dagen eerder zitten dan waarschijnlijk. Ja, he? nou ik... ik oh, sorry, een paar ik. weken misschien, ja, ik nou, weet niet. Maar. Zeg maar ja, de meeste normale mensen doen dat wel, die we doen er drie weken over. Maar ik heb, ja, ik, ik heb gewoon een, een drang. Vrijdag, vrijdag heb ik dat modelletje te, thuis. En zondag staat hij in de vitrine. Absurd ja. dus, nou, eigenlijk. Uh, ja, ja, ja. Bent u blij dat hij eindelijk gestopt is? Een nee, beetje? nee, helemaal niet. Oh, nee? nee, Ik ben stiekem met, Max, met, uh, met, met René maar begonnen. Te... Ja, inderdaad. Oh, ja? Gaat, dat, ja. gaat u mee door met uh, wat René gaat rijden net, toch? Nou, ligt er aan. Uh, Alle een Ferrari je? in huis of niet? Ja, ik ben er aan het kijken. <laughs> de Lara lijkt er het meest op op die Ferrari waar hij nou in, in, in getest heeft. Ja, ja. Ik, uh, ik heb net twee kartjes klaar van. Uh, oh, wat leuk. Europees kampioenschap. Ja. En van zijn vicevoorzitter in de wereldkampioenschap. Ja, vice wereldkampioen. We dus uh, ja. uh, ik, ik moet bezig blijven. Nou, je ja. scherp in de gaten. Ja, dat moet hij wel. Als nou, tis, doet. Tis, tis, tis. Maar geeft Jan helemaal niet meer? Nee, volgens mij niet. Nee? Nee, nee. Ik, ik ben bang van niet. Maar als hij, als hij uitgenodigd wordt en uh, tijd en zo. Ja, uh, dan. Ik... Maar waarom Jan Lammers? Uh, Hoe is dat, dat zo gekomen, niet? ja? Nee, ik ben uh, vanaf 70 ben ik, uh, sorry, het, uh, besmet geraakt met het autosportvirus. Uh, daar ga je naar Sanford toe, we gaan naar Zolder, ben, ben je in die tijd geweest. Dan uh, valt ineens iemand op, Jan Lammers, die Europees kampioen Formule 3. 3. Nou, Dan ga ik eens kijken wat er meer is, uh, wat er meer aan te, te koop is van. Uh, ja, zo ben ik hem gaan volgen eigenlijk. Vooral in de Formule 1. We zijn Nederlander in de Formule 1, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Ging helaas, ja, de, de auto was niet zo, uh, nee. het was geen Red Bull zeg maar. Nee, niet echt. En toen kreeg ik zeg maar jaren later, ik van mijn zoon een, een modelletje van 1990 uh, van Lamal, van mijn zoon voor, voor Vaderdag. En ik denk dat is leuk. Jaar erop kreeg ik weer een. Toen kwam ik uh, tot de conclusie dat er wat meer auto's waren dan waar Jan had gereden. Ja. Toen ben ik naar simkaartje, ding, dat wil ik hebben, daar is hij mee begonnen. Ja, bij de, bij de slipschool, ja, wat ja. op sloten maken, het ja. simkaartje. Dat is het eerste model dat ik zelf gemaakt heb, zeg maar. Rood-wit ook. Rood-rode wit. ook rood rode wit rood wit, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Sorry hoor. <laughs> nee, nee, nee, nee, ik ben echt een perfection. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En uh, ja, daarna heb ik de BMW M1 gemaakt. En ja. Dat, nu, nu staan er 550 modellen van Jan. 550 in, in schaal 1 op 43. Heeft hij op in 550 auto's gereden? Er staan de dubbele bij me dan met een ander nummer. Oh, dat Jeetje, jeetje mina, hè? nummer 1, 2, 3, 4, 5 gereden, dus dat zijn er vijf, vijf van die Maar je was blij <laughs> dat hij op een gegeven moment die vrachtwagens ging rijden. Met de, dat, was een he, dat is een beetje makkelijker werk, een beetje groter. Ja, dat, die, die, oh, meer werk nog? Ja, die, die blokjes, dat, dat was leuk, want hij kwam bij me. Hij is een paar keer bij me geweest, als ik gezellig als met een, met een uh, Ginov van, uh, van Ginov en hij zei: Kan je die ombouwen uh, naar de blokjesmodel? Ja. Om langs sponsors te gaan. Maar joh, hier kan je. Ja, dat uh, ja, ja, waren al die ja. zwart-witte blokjes. Zo is zo gekomen. Dus hmm. ik moest wel, al die blokjes moest ik stuk voor stuk maken. Dus ik had allemaal gewoon een uh, Excel sheet maken, zwart-wit, zwart-wit, zwart, zwart-wit. Zwart, zwart. En daar gingen de sponsors in schrijven en plakken. En ja, op een gegeven moment hebben je die klaar klein, dan plak je ze erop en dan heb je een auto. Dat is heel veel werk. Ja, ja dat, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, uh, zijn er nou nog dingen dat, dat u zegt van nou die heb ik nog niet? Ja, een stuk of twintig auto's ja? die, waar ik.. Zeg maar, het model die verkrijgbaar is, dan moet ik echt gemotiveerd worden, worden om uit niets iets te maken. Dat, dat komt één keer in de maand, twee maanden voor. <laughs> en er zijn geen goede foto's van. of Ik heb niet genoeg informatie. En Jan weet het ook allemaal niet. Nee, Jan, als nee. je achteruit kijkt, zie je niet waar je naartoe gaat. De nee, quote van Jan. Dus, uh... <laughs> Jij hebt goede quotes, hè? Ja, ja, Hij kan ook, tegeltjes kan maken. Tegeltjes, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Maar, maar het is niet zo dat, dat bijvoorbeeld de, de, de privéauto van Jan, dat is een zwarte BMW, dat jullie die park, ook. heeft. Nee? Oh. Daar, onder andere, de, de, de, de, daar word je zelf niet graag aan herinnerd. Dat is de Alpine. De rode Alpine. Daar reed ik 200 schokkel uh, mee op de A2, nee, A4, nee, A4. Ja, er staat er wel tussen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. <laughs> maar race je daar ook mee? Op dat moment wel. Ja, ja, ja dat, dat begrijp ik maar. Hij is een keer met 200 Ja, dat gepakt, hè? Ja, ja, klopt. Ja, maar ja. dat kun je, ik bedoel, zoals Jan nu is, dat kunt je ten eerste te ja. te af. Dat te ja, ja, ja. Maar ja, ja, we zijn allemaal jong geweest. Maar is, is dit nou een, uit de hand gelopen? Hobby? Ja, het is dus passie geworden. Passie ja. geworden, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar u bent ook regelmatig in ander nieuws geweest, hè? Ja, ik ben er op de sp 6 geweest. Uh, helaas op 5 december om 11 uur, Heb ik niemand gezien. <lacht> en, uh, hoe heet u, uh, Rob uh, is bij me geweest, met z'n vriendelijk oh, oh, leuk. En, ja. die uh, ja. ik dan ik, ben, ik heb Parkinson, dat, uh, dat oh. zijn, zijn ze met het, met het Parkinson Blad magazine. Ze zijn ja. ook bij me geweest, Daar een heel mooi artikel in. Ik denk, nou, denk ik, het is een stuk of 25 bladen al heb gestaan. Leuk hoor. Maar zeg, zeg, is Parkinson dan. Uh, um, dat is toch. Daar kan je toch niet dit soort dingen mee doen? Ik nog wel, dus. Wat knap. Ja. Dus, uh, ik, toen ik het hoorde, dan, dan, dan gaat de grond onder je voeten vandaan. Ja. ja, begrijp ik. Ik heb een, een tremor in mijn been en energieverliezen ja. eigenlijk. Goede medicijnenlijn opgebouwd met mijn, mijn neuroloog. Oké. Okay. En. Uh, nou, je ziet het. Ja, dus, nee, dat, ja. Ik, uh, ik, kan, uh, ik moet heel goed naar mijn energie omgaan. Dus ja. vooral dit. Evenementen moet ik uh, rustig gaan doen. Ja, ja, precies. Ik heb een filmpje gezien en uh, daarin maakte nu een zeilwagen ja, waar Jan dan uh, mee zou gaan rijden op het ja. strand. Maar het is niet doorgegaan? Nee, nee, nee. Maar wel gemaakt? Ja, hij is wel, ja, wel gemaakt, ja. Ja, maar hij benieuwd, gereden. Ja? Nee, ge... Hij heeft erin gezaan aan het ah, studeren, hij, hier... ja, ja, hij, hij was te zwaar. Ik kwam voor gemeten, gemeente, met een shovel, dus ik kwam er niet vooruit. Ja, want dat is, een, dat is van hout gemaakt? Dat van, die? Ja, van alles. Ja, van alles. Hout, die die place, ja, ja, ja alles ik heb hem niet bij, maar hij staat aan mijn zijde. Ja, ja, ja, ja. Maar waarom is hij uh, nooit daarin gaan rijden? Dat ding was niet vooruit te, weleens oh. weleens ja. uit te krijgen. Dat is veel te zwaar. Hij, ja, ja. hij moet ook op het natte zand gaan rijden. Niet ja, maar daar stond uh, hij ook. <laughs> Niet uh, ja. in het mullerzon. Ja, dan dan dan volgens mij. Ja, dan heb ik een tijdje even niks te doen. En denk oh, wat, ja. dan ik, ah uh, wat. Ja. Nee, dan je snap Nee, wat. Dan je wat. Ja. Ja. Ja. Wat is nou het zeg maar topstuk uit uw verzameling? Die staan in de, in de vitrine nu. Plus, hier bij Rabbel, hè? Uh, ja, dus, uh, dus, ja. ik bij uh, bij ja. hè? in de, uh, Rabbel Race geveven op Dat zijn de domes waar hij mee in Plemant heeft gereden. Die hebben ja. hier wel 1 op 43 allemaal. Oké. Okay. En die wilde hem ja. 1 op 18 hebben, maar die zijn niet verkrijgbaar natuurlijk. Oké. Okay. Ja. En dan geven we denk ja, hallo, hier, ik, ik ben Paul. Dus ik ben hem zelf uh, gaan bouwen. Ik heb een uh -huh. Porsche, Porsche Spider gekocht. Die heb ik, uh, dan ga ik er uh, veilen en kleien. En oh ja, ja, ja, ja. waar doet u ja. dat mee? Met okay. klei? Nee, met, met uh, autopremuur. Oké. Okay van al heel fijn de, even Met. uit dat uithangen en dan kun je er van alles mee dat is wel en, en een veel, bij, veel bijzonder, bijzonder moeilijk uh, proces ja, ja. dat is het materiaal uren ingesteken misschien een leuke hobby ja, voor jou ook ja, hè? ja, ja. <laughs> ik zal er eens over nadenken <laughs> ja maar uh, hoeveel auto's heeft u nu ongeveer bij zich? ik heb er 30 uh, 30 of zoiets. Ja, maar, uh, dus we krijgen een goed inzicht van... Klein beeld. Ik weet niet of jullie ook in het museum hebben gestaan twee jaar terug, of we zijn geweest. Nee, dat ben ik niet geweest helaas, want nou, ik, heb, dat, ik weet dat u daar gestaan daar heeft. Daar stonden de ja. 250. Okay. 250, goeiedag ze. Krijgt u dan veel uh, reacties? Uh? Oh, valt mee. Ja? Ja, valt tegen eigenlijk. Oh, valt tegen, ja. ja. ja. Maar goed, daar doe, daar doe ik het niet voor. Het is ja. mijn hobby en het is ja. fantastisch om dat te... Nou, wellicht hier in Rabbel komen dan straks meer mensen. Want ja. ja, elke race kent Rabbel natuurlijk. En iedereen kent ook Jan Lammers. En iedereen kent Jan Lammers. Ja. En we zitten nu, uh, ja, we zitten hier elke, elke zaterdag ja. uh, om programma dit programma te maken. Ja. En uh, ja. we worden hier heel goed uh, bediend. Ja, en, uh, zeker, zeker. Bij het LDC. Dus uh, iedereen die uh, wil komen kijken, ik zou het zeker uh, vandaag doen. Absoluut. Want dan, uh, ja, dan zijn er wel heel speciale dingen te zien. Ja. V vandaag ik een beetje bij de Vitrine, he. daar staat Koom natuurlijk. Precies. Ja. Ja. <laughs> ja. En, uh, ik zie net ook Aard van Koningshoven, die kent u ook wel waarschijnlijk. Aard van Koningshoven. Ja, ja, ja, ja. Nou, die komt net binnen, ja. die uh, exploseert hier ook met zijn uh, prachtige foto's. Ja. Die zou ook in het museum ooit een uh, tentoonstelling hebben. Ja. En toen was het museum geloof ik drie dagen open. Toen moest hij dicht door de corona. Ja, Dat was natuurlijk heel vervelend. Hè. Ja. Maar uh, hij heeft heel veel mooie foto's gemaakt en uh, die komt Kijk, hier ook exposeren. Zeg maar, zijn poster, de, in 1992 reed Jan de Snelwijsrecord op, op Zandvoort. Ja. heeft hij een tekening al gemaakt. Oh, leuk. is leuk. Nee, ja, ja. Die heb ik ook in de gang aan. Okay. Ja. ja, het is niet die, die is ja, van, er zijn meer tekeningen. Ja, die heb ik ja. ook van, van mensen gemaakt. Ja? Want ik zie ook een hoop boeken van Jan Landers. Ja. Ja, zijn, zijn er veel uitgegeven? Nee, één. Ja, Eén. één, ja. Dat zijn voor mijzelf. Ik heb een catalogus gemaakt. Nou, er zijn wel meer... Ja, oké, okay, nee, van, van u... Ja, van mij. Van mijn, ja, ik dacht meer over Jan zelf. ja, natuurlijk. Ja, Jantje, jij weer. Van uh, Ko Dijkman, van ja, de Telegraaf. Dan, ja. uh, die Jans, Jans uh, uh, zijn laatste grote boek, zeg maar. Een, ja, of een, van... Ja, ja, ja. Heb jij die niet? Nee, heb ik niet. Nee, ja, ik nee. heb hem wel. Ja? Ja, mijn broer had hem gekocht. Oh ja, ja. Okay. met de handtekening van nee, Jan. <laughs> ja. Ja. ja, mooi boek. Ja, mooi boek. Ik hoopte dat daar nog meer auto's in zouden staan die ik niet heb. Ik heb bij een, zeggen auto uit kunnen halen. Oh ja, dat is een Volvo 340 ook. Oh ja. En, uh, mee in Australië. Auto ja. ja. <laughs> dat, dus ik had geloof dat ik daar meer uit, informatie. Hij is wel een van de van de van de weinige coureurs die alles heeft gedaan, hè? Onvoorstelbaar veel. Hè? Of na? Ja, dat doet hij nooit echt. Weer. Nee. gek, Nee. Maar op een gegeven moment reed die Formule 1. En de hele tijd niet, uh, tien jaar later of zo, komt hij weer terug. Ja, hij, heeft, hij staat nog steeds in de boeken als uh, het record, ja, het van, record de, van de... Ja, record de... De, de, de, de, de, de, de, de langste tussenperiode. De, ja, precies. Ja, dat klopt, ja. Maar hij, hij, in die tussentijd heeft hij wel... Uh, ja, natuurlijk wel gereden, ja, uiteraard. Ja, Jaguar, de Teuteltaas Weet u nog waar u was toen, toen hij Lamon voor de eerste keer woonde? Die Silkut Jaguar? Uh, thuis. Thuis, ja, ik ja, ook. Ik, keer. Keer. ik zou er voor de krant heen gaan. Oh, ik denk, oh ja? Ik denk, ga je daar niet? Ja. Toen hij, toen, dat was in ja. toen won ja. die uh, ja. Lummel in die Silk ja. Jacket. Een prachtige auto ja. Mooi, hè? Ja. ja. Het is alleen jammer dat, ja. de, dat de pers alleen uh, van voetballen hield op dat moment. Ja. Nou, dat is niet allemaal waar. Want uh, uiteindelijk hadden wij, een, ik werkte voor het algemeen ook nou, Ook een groot, uh, groot verhaal. En, uh, Uiteraard Telegraaf en ja. Pim Stoel, misschien kent u die ook wel. Ja, ja, ja. Overleden helaas, maar ja. die had ook een groot verhaal, maar die wordt er ook niet trouwens. Hè. En nee, ook. Maar iedereen had toch een heel mooi verhaal de volgende ja. dag in de krant. Ja. Alloraar, hij hij ja. zelf ook, dat zijn versnellingsbak kapot ging, dat ja, hij dat ja, ja, ja, ding ja, thuis Ja. ja, ja, ja. ja. Wat is, ja bijzonder. Wat, wat is de mooiste herinnering aan Jan, qua, qua races? Qua ja. Uh, hoe, nee. ja, zoveel, uh is dat misschien die, die overwinning op uh, Le Mans? Ja, op Le Mans, ik denk het wel. Ja, dat, ja. Zal ja. Het wel he. dat is de grootste overwinning geweest. Ja. Staat deze auto er ook bij, die Silke Jagger? Ja, nee, nee, nee, want die heb ik niet, niet gebouwd zelf. Die, die heb oh. ik, zo, die heb, ik heb wel staan, maar die heb ik zelf Ja, maar gekocht. die, die, die heeft, is, behoort wel door de collectie, neem ja, ik ja, aan. Blauw, wit, aan. Er staat alleen wat ik gebouwd heb, zeg maar. Oh, op die manier. ja, ja. ja. ja, ja, ja.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 Als je daar zo naar kijkt, is het dan mooi gemaakt? Of? Ja, het wordt steeds mooier, Het wordt steeds ja. Mooier, ja. ook steeds duurder. Techniek, ja. Ja. dat geloof ik ook. Ja. 80, 90 euro voor zo'n autootje ja? dat is niet ja. leuk. Ja. Nee. nee. nee. Ja, maar goed, zo'n wagen van Max Verstappen dan, die, die bijvoorbeeld bij de Jumbo wordt uh, ja. gegeven, is, is, is, is, is, kunt u daar... Ik, ik heb één, één autootje, de, de overwinning van uh, Max in Barcelona heb ik staan. De eerste in uh, 2016, ja. We zijn verzamelaars, die hebben de hele paarse blauw. Ja? Vitrine vol met, met maksta. Oké. Okay. <laughs> ja, kent u meer mensen die eigenlijk dezelfde portie ja. hebben als u? ja, ja oh jee. Een, een modelautobeurs hebben we altijd in de oh, auto. oké. Okay. In dezelfde zoveel maanden. Uh. We hebben een stamcafé uh, van Rendel. Een uh, <laughs> Stam, <laughs> stamcafé van Rendel... Uh,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 Overal van, joh, heb je die al, heb je die al, heb je die al. Dat is hartstikke leuk. Dus mensen leven heel erg mee met de collectie. Leuk, gaaf. leuk. Oké Paul, hartstikke bedankt voor je komst. En nogmaals, dit hele weekend te zien hier in Rabbel. Zaterdag en zondag. En de rest van de verzamelingen te zien op www.paul.nl www.paul? Ja, en dan p a o L. p a o lnl Daar staat alles op. En misschien dat filmpje wat ik al gezien heb. Dat staat daar ook op. Er staat er ook op. Dat gaan iets meer in over die zeilwagen. Dat vond ik wel grappig. Dus, nou ja. Maar wilt u het zien? Dan kom naar Rebel Race Café. rabbel. Rebel. Ja, ik ben een beetje Engels oriënteerd. Rebel is met een E en Rabbo is met een A. Kom op, Hans. Oké. Nou ja, we zijn er weer bij. Maar we gaan afsluiten met muziek voor 11 uur. Voordat we eruit gegooid worden. Helemaal goed. Leon, heb je nog wat leuks aan? Wendy Moore. dat goed, zandvoort.